Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook bij de waterschapsverkiezingen heeft de boer-burgerbeweging het supergoed gedaan. De partij wordt in ieder geval zes waterschappen de grootste. Bij de Provinciale Statenverkiezingen ging het helemaal hard. De stemmen zijn nog niet overal geteld, maar het lijkt erop dat de BBB in het hele land, behalve in Utrecht, de grootste is. En dat is even slikken voor premier Rutte en zijn kabinet. Hij heeft wel een vermoeden welk signaal de kiezer hiermee afgeeft. Dat de kiezer niet tevreden is en de hele analyse erop... die gaan we alle rust maken. Is er nog wel draagvlak voor dit kabinet? Ja, dat denk ik wel. We hebben natuurlijk een meerderheid in de Tweede Kamer. Daar zijn democratische verkiezingen geweest... maar je hebt het wel serieus te nemen. Hoe gaat u daarnaar kijken nu? Nou, dat gaan we stap voor stap doen. De BBB komt waarschijnlijk uit op 16 zetels in de Eerste Kamer. Misschien zelfs 17. De dode baby die begin deze maand werd gevonden in de rivier De Lek is vandaag begraven. Het meisje heeft de naam Mirjam van Lekkerkerk gekregen. Een voorbijganger vond de baby twee weken geleden in een plastic tas in het water. Naar de ouders van het meisje wordt nog altijd gezocht. Speelsters op het WK Voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland krijgen deze zomer meer prijzengeld. Het gaat om zo'n 143 miljoen euro. Het bedrag is onder andere voor de teamvoorbereiding en de betalingen aan de spelersclubs. Maar het grootste deel, 100 miljoen euro, gaat naar de speelsters zelf. En al 45 jaar vangt de Poezenboot in Amsterdam zwerfkatten op. Maar de boot kampt met mankementen en daarom is er een crowdfunding gestart om hem te fixen. We zitten met verstoppingen, met lekkages. Er zitten barsten hier in de stenen. Hier kan je ook zien dat al het hout gaat verrotten en het gaat allemaal loslaten. In Urk wordt er hard gewerkt aan een nieuwe poezenboot. Die krijgt onder andere vloerverwarming, zodat de poezen straks warme pootjes hebben. Dan nog het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog. In de nacht valt er in het noordwesten wat regen en koelt het af naar graad of 6. Morgen begint vrij zonnig, later wat regen en 14 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. De files zijn alweer bijna opgelost in de regio. Alleen op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem bij Hoofddorp... staan nog 10 minuten in de file. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar... tussen Noordscharwoude en Industrieterrein Zandhorst... is de verdraging een kwartier. Verder rijden er tussen Amsterdam Centraal en Haarlem geen treinen... maar bussen door een aanrijding. En dat gaat nog een uur duren. Tot zover de verkeersinformatie.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 In zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Weep about the roadless travel and the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 That's the answer, only the writer knows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 my fears teach me how to swim the ocean is my medicine Ik ben zo... I'm um...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 En dat uh, komt van een EP. De EP heet Underwishing Stars. Het grappige is, uh, de winnaars van uh, de Rob Akta Award van afgelopen zondag... daar speelt de gitarist in mee in diezelfde band Dat is Alex Haak. Die speelt uh, zowel bij Lancet mee als in dit, uh, deze band Charlotte... die toch al uh, ver geschopt heeft uh, in de landen. Want uh, ze worden nogal veelvuldig op uh, de landelijke zenders uh, uh, gehoord en gedraaid. Dat is een beetje het uh, verhaal.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 If I the second chance, one more night where we could dance, I would laugh away the fears. I do.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 Dat bedoel ik, ja, precies. Ja. Ja. Um, en ja, dat, dat wil je dus eigenlijk ook uh, op, over gaan brengen in de EP die morgen uh, uit wordt uh, gebracht. Morphosis. Precies, ja. Ja, Morfosis ook die titel, uh, is dat ook weer opgehangen aan, de, uh, aan een een of andere godse mytho mytholoog of een mythologische figuur uit, uit de Griekse geschiedenis?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 Morgen dus op dat uh, debuut-EP van deze man. Feel my porcelain skin turn into steel. The dragon inside. Waking up to show its teeth And I, I dance I celebrate myself All the pieces I kept inside To hide who I am Let me be The names I gave myself Breaking from my shell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 Ga ervan uit dat ik ga verliezen. Het is totale arrogantie, maar dat zou ik nooit doen. It's Maar ik daar Ik het zo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 There's a house somewhere at the end I don't wanna lose them. Peaceful stories I...